8 uur. Het NOS-journaal. Dorold Megens. Eurolanden eens over nieuwe aanpakcrisis. Premier Rutte noemt akkoord een hele grote stap... en mogelijk breuk tussen Kruijf en Raad van Commissarissen Ajax. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het in Brussel eens geworden... over maatregelen om de eurocrisis te bestrijden. Er is gepraat tot 4 uur vannacht. EU-president Van Rompuy sprak van een alomvattend pakket... dat de komende weken verder gestalte moet krijgen. Het pakket wordt positief ontvangen door beleggers in Oost-Azië... tegen de effectenbeurzen in reactie op het nieuws met 1 tot 2 procent. Verwacht wordt dat de Europese beurzen straks zo'n 2 procent hoger openen. Duidelijk is dat de Europese banken... 50 procent van de Griekse schulden gaan kwijtschelden. In juli wilden de banken nog niet verder gaan dan 21 procent. Er komt ook een nieuwe lening... En dat levert voor Griekenland in totaal 130 miljard euro op. Dat pakket komt in de plaats van een eerder pakket van 109 miljard. Ten tweede wordt het noodfonds voor de euro versterkt... zodat ingrijpen mogelijk is tot een bedrag van 1000 miljard euro, oftewel een biljoen. Hoe dat precies gaat gebeuren moet nog worden uitgewerkt. De Europese landen steken er in elk geval geen extra geld in. Er wordt onderzocht of institutionele beleggers van buiten de eurozone via het IMF kunnen bijdragen. Daarbij wordt onder meer gekeken naar landen als China, Noorwegen en Brazilië. Later vandaag praat president Sarkozy daarover met de Chinese president Hu Jintao. Een ander onderdeel van het akkoord betreft de versterking van de Europese banken. Daarover werd gisteren al een deelakkoord bereikt met de andere EU-landen. Ze moeten vanaf juli volgend jaar 9% van het geld dat ze uitlenen als buffer in kas hebben. Voor Nederlandse banken levert dat geen probleem op. Die voldoen nu al aan die eis. Premier Rutte noemt het akkoord over maatregelen tegen de eurocrisis een hele grote stap. Volgens hem is op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Hij wees onder meer naar afspraken over een strengere begrotingsdiscipline. Hij zei, wat mij betreft is dit de big bazooka. De afgelopen dagen werd die vergelijking gebruikt om duidelijk te maken... dat grof geschud nodig was om de crisis te overwinnen. De Franse president Sarkozy sprak van een resultaat waarover de wereld opgelucht kan zijn. Bondskanselier Merkel zei dat de EU duidelijk op de goede weg is... Volgens EU-commissievoorzitter Barroso is de aanpak van de crisis... te vergelijken met het lopen van een marathon. Het is zeker geen sprint. De komende tijd zullen allerlei afspraken in de EU-landen moeten worden vastgelegd. Met name van Italië worden ingrijpende maatregelen verwacht. In Argentinië zijn twaalf officieren uit de tijd van de junta tot levenslang veroordeeld. De rechter heeft hen schuldig bevonden aan misdaden tegen de menselijkheid. Ze waren betrokken bij het martelen en vermoorden van tegenstanders... van het regime van dictator Videla.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 De Braziliaanse minister van Sport is afgetreden... na beschuldigingen van corruptie. Orlando Silva zal de zesde minister sinds juni... die wordt gedwongen op te stappen. Silva zou zichzelf en zijn partij geld hebben toegeëigend, dat bedoeld was voor sportorganisaties. Met het geld moesten onder andere sportactiviteiten... voor jongeren worden georganiseerd. De minister spreekt die aantijgingen tegen. Een belangrijke taak van Silva als minister... was het toezicht houden op de voorbereidingen voor het WK in 2014... en de Olympische Spelen in 2016... Brazilië heeft nog geen opvolger benoemd. In Groningen zijn honderden studenten geëvacueerd geweest... vanwege een brand in een flatgebouw. De brand woedde op de derde verdieping van een studentenflat. Alle bewoners moesten hun kamer uit vanwege de rook. Volgens de brandweer is er niemand gewond geraakt. De brand was snel onder controle. De Groningse studenten zijn inmiddels weer terug naar huis.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 Het weer, vrij veel sluierbewolking. Vooral in de oostelijke helft van het land ruimte voor de zon. Het wordt 13 graden in het noorden, 16 graden in het zuiden. Daarbij staat een matige en op de wadden vrij krachtige wind uit het zuidoosten. Morgen wisselend bewolkt en droog en dan wordt het 15 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. Met 125 kilometer file is het minder druk dan gebruikelijk... door de herfstvakantie in het zuiden van het land. Wel een paar opmerkelijke files. Zo staat er op de Ring Amsterdam, de A10... tussen Kadoel en Knopend Watergasmeer 8 kilometer door een ongeluk. Wel zijn inmiddels alle rijstroken weer vrij. Ook veel vertraging op de A16 naar Rotterdam. Daar staat 12 kilometer tussen en de Zonzeel aan Randweg Dordrecht. Er staat een vrachtwagen stil en die blokkeert bij Randweg Dordrecht... de ook. Je kunt dan ook het beste bij Klopet. Zon zil Utrecht volgen. Dan rijdt hij over de A59, de A27 en de A15. Op de A50 Arnhem richting Zolle. Daar staat tussen Apeldoorn en Epe 8 kilometer door een ongeluk. En bij Epe is de linkerrijst ook afgesloten. Oh -oh! Vandaag ben ik aan het rodelen en ik krijg tips van echte professionals. Wat zou jij doen met één dag extra wintersportvakantie in Oostenrijk?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 Radio in Journaal Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen na tien uur onderhandelen ligt er een akkoord over de redding van de euro. Maar makkelijk ging het allemaal niet. En let op, we zijn er nog lang niet. I've said it before now I will say it again: this is a marathon. Not a sprint. Ik zeg het nog maar eens, dit is een marathon en geen sprint... al dus de voorzitter van de Europese Commissie, Barroso. Ja, daar moet nog veel geregeld en uitgewerkt worden, hoor. Maar premier, Mark Rutte is nog niet ontevreden. U hoort hem later. En of de Partij van de Arbeid dat ook is... vertelt financieel woordvoerder Ronald Plasterk. We spreken hem straks. U hoort ook de reacties uit Italië. En de hoofdeconoom van ABN Amro, Han de Jong... is hier om de besluiten te analyseren... en te kijken naar de rol van de banken. Eerst maar eens even naar het nieuws. De Europese leiders hebben afgesproken namelijk dat de banken de helft van hun Griekse schuldpapier zullen afwaarderen. Het noodfonds wordt flink uitgebreid tot 1 biljoen euro, duizend miljard dus. En Europese banken moeten grotere buffers aanhouden, meer geld in kas houden. Correspondent Joris van Poppel, Joris, zijn er al meer reacties in Europa op dit akkoord. Ja, afgelopen nacht zeker natuurlijk. Op alle persconferenties. De Franse president Sarkozy, dood op, zichtbaar, eh, zei dat de hele wereld opgelucht kan zijn met dit akkoord. Angela Merkel, je hoorde het net al, zegt we hebben de problemen een stap dichter bij een oplossing gebracht. Het, het mantra was, van de avond was een nieuw fundament voor de toekomst. De EU-president Van Rompuy had het daarover. Premier Rutte is een persconferentie, gebruikte die woorden, ook andere premiers. Een nieuw fundament voor de toekomst van de eurozone. Eh, Barroso hoorde je net, die zegt opgelucht, het is, uh, maar hou er rekening mee... dit is een marathon om de Europese schuldencrisis op te, op te lossen. Dit is geen sprint. Wat bedoelt hij daarmee? Hij bedoelt ermee te zeggen... Uh, uh, het is niet zo dat alles nu in kannen en kruiken is. Nee, we moeten nog vaker gaan praten over Griekenland. Een extra top waarvan gisteren de geruchten deden dat die nog georganiseerd zou moeten worden de komende dagen. Dat gaat niet door. Maar de ministers van Financiën die zullen de komende weken nog vaker bijeen moeten komen om de details uit te werken. Voor het eind van het jaar moet dan alles zijn afgerond. Maar goed, ze hebben wat bereikt en een van die dingen is dus die banken. Ze gaan vrijwillig de helft van de schuld kwijtschelden. Hoe vrijwillig is dat, Joris? Ja, vrijwillig met het mes op de keel natuurlijk. Kijk, er was geen alternatief. Het alternatief dat er was is een gedwongen afschrijving, dat je het verplicht. Maar ja, dat zou neerkomen op, het, op een bankroet van Griekenland uitgeroepen door de Europese regeringsleiders. Sneeuwbal van miljarden aan schulden, de hele banksector, de hele wereldeconomie in gevaar. Dat kon niemand voor zijn rekening nemen natuurlijk. De, de banken niet, Eurolanden niet. Dus uh, uh, er is veel druk uitgeoefend. En uiteindelijk hebben ze ook afgesproken dat ze dat uh, allemaal zouden... Zouden kwalificeren als vrijwillig. Het was echt het, het, het grote twistpunt. Tot diep in de nacht. Angela Merkel. Sarkozy. Persoonlijk onderhandeld met vertegenwoordigers van de banken. Die gingen uiteindelijk. Tandenknarsend tanden akkoord. Het, het IIF. De, de koepel van, van zo'n 400 Europese banken. Die reageerden opgelucht in een persbericht. zeggen dat de afgesproken maatregelen Europa zullen stabiliseren. En het bankenstelsel in Europa zullen versterken. Dus nou ja. Er is een akkoord eh, vrijwillig, maar hm, moeilijk. Oké, okay, nou dat, dat moet dan nog blijken allemaal. Hè? En, en het noodfonds dat is verhoogd, verviervoudigd, naar duizend miljard euro. Mm -hmm. Daarmee eh, lijkt Griekenland voorlopig gered. Maar de grote vraag is dan wie gaat dat allemaal betalen? Wat kan jij daarover zeggen? Nou, niemand gaat het betalen eigenlijk. Het is een soort wondermiddel geworden. Dat zat er ook al aan te komen. Het, het, het, duizend miljard euro gaat erin zitten. Uh, maar niet door extra garanties of niet omdat we daar meer geld in moeten storten. Nee, het is, het is een soort verzekering. Wie straks schuld van een Europees land in moeilijkheden koopt, die kan er een verzekering afsluiten bij dat noodfonds. Waardoor een, een deel van je geld, uh, dat je dat gegarandeerd terugkrijgt. Nou ja, dat zou die, de, de druk uh, wat moeten verminderen in ieder geval. Uh, daarnaast, dat kost dus geen geld, zolang het allemaal goed blijft gaan. En uh, daarnaast wordt ook het IMF ingeschakeld, het Internationaal Monetair Fonds. Uh, kan gaan meedoen, uh, dat maakt de weg vrij voor landen als, als China en Brazilië. Om ook mee te helpen, mee te kunnen investeren in Europa om die schuldencrisis op te lossen. Uh, hulp van buitenaf, Sarkozy en de baas van het noodfonds, die willen in ieder geval deze week nog naar China om daar te gaan onderhandelen. Om uh, nou ja, die hulp van buitenaf zo snel mogelijk, zo concreet mogelijk te maken. Oké, okay. Joris van Poppel, dankjewel uh, voor nu. De leiders moesten er natuurlijk ook wel iets gaan beslissen. Aan het begin van de top was duidelijk dat er nu echt iets moest gebeuren. En ook premier Rutte ging met die missie naar Brussel. Later kom daar koopt koop voor niks voor. Als ik het naar afweging alle argumenten voor en weer voor vertrekbaar houden, dan moet ik het eigenlijk. Om vijf uur in de middag, woensdag, komen ze allebei vastberaden in Brussel aan. Premier Rutte en de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Rutte wil geen onwerkbare compromissen meer. En Merkel zegt dat het wel moet wat ze gaat doen. Er zijn natuurlijk altijd argumenten tegen, het zij zo. Hoe zorgen we ervoor dat de Griekse schuld dat die houdbaar is? Dat we van dat gedoe eindelijk af zijn. Ze komen voor de winst op de lange termijn. En dat betekent de schulden- en brokkenmakers in Europa de les lezen. Er moet een strengere begrotingsdiscipline komen. Wat die eigenaanstrenging de eigenaanstrengingen der lidstaten aanbelangt, zo hebben. Spanje en Italië zijn aangekondigd. Precies twaalf uur later, om vijf uur deze ochtend... komen ze na een uitputtingsslag naar beneden om de pers te woord te staan. Met die lange termijndoelen komt het goed. Die strengere controle komt er, daar zijn nu keiharde afspraken over. We moeten ervoor zorgen dat deze grote problemen... nooit, nooit meer in de toekomst kunnen ontstaan. Er moeten dus afdwingbare afspraken zijn. Begroting moet op orde worden gebracht, die moet op orde blijven...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 De grote vraag is, kan premier Mark Rutte hiermee thuiskomen? Hij is geloof ik inmiddels onderweg. Uh, de Partij van de Arbeid moet hij vooral overtuigen. Want die partij heeft hij nodig, omdat de PVV hem in de kou laat staan. Daarom contact met Ronald Plasterk van de PvdA. Meneer Plasterk, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft eerder aangegeven dat als het een akkoord zou worden... u niet voor zou stemmen. Nou, wat vindt u ervan? Ja, dan moet ik gaan boven. Ik heb net de verklaring uh, gelezen. Uh, het, is, het is een uh, complex uh, verhaal. Het gaat om heel veel miljarden. Dus we gaan dat nu heel goed uh, bestuderen. En dan um, uh, nou ja, beoordelen of dit is wat, wat goed is voor, um, voor de burgers van Nederland. En uh, voor de economie en de werkgelegenheid in, in Europa. Nou in hebben wij vanochtend wel economen gesproken. Die geven aan dat um, we nog maar moeten zien of dit allemaal... Um, ja, de rust zal doen terugkeren. Want bijvoorbeeld is niet duidelijk of banken uiteindelijk over de brug zullen komen. Het is ook niet duidelijk of uh, dit genoeg zal zijn voor Griekenland. Of zij uh, de schuld wat dat betreft. Of zij geen last meer zullen houden van die schuld. Er zitten dus nog heel veel pijnpunten in dit akkoord, meneer Plaster. Nou ja, dat zijn precies ook de aantal van de punten waarop het zullen moeten. beoordelen heel viel ook op dat de vertegenwoordiger van de bankenorganisatie die IIF, nu al zei dat het nog niet duidelijk was hoeveel verlies genomen zou worden. Dus we moeten in feite natuurlijk het akkoord beoordelen. We moeten ook zeker weten dat als erin staat dat, dat anderen iets gaan doen, dat dat dan ook uh, even is. Ja, dus we moeten we naar kijken. Maar eigenlijk zegt u ook, we horen Rutte zeggen, dit is de big bazooka. En u zegt in feite, nou dat weet ik nog niet. Nee, nee, nou ja, dat, dat kan ik ook nog niet weten, want daarvoor moet je het echt bestuderen. Dus mm -hmm. dat, uh, met, dat weet ik nog niet. Zeg ik niet meteen dat het dat niet is of dat het dat wel is. Ik wil echt gewoon daar nu, zeker de vorige keer, uh, kwamen allerlei uh, rekenen uh, fouten boven water. Uh, dat, dat, uh, ik, ik wil er in ieder geval van mijn kant niet, uh, niet uh, een overhaast oordeel over geven. Ja. En onze fractie zal dat uiteindelijk dinsdag, gewoon gehoord ook wat, wat, wat, wat, uh, wat iedereen er nog voor nuttig commentaar kan toevoegen, maar zal er een eigen oordeel vellen over. Uh, ja, of dit is, uh, of dit, wat noemde u het, een big bezoeker is. Ja, maar meneer Passa, kunt u dat dinsdag dan al wel? Want we hoorden ook de uh, deskundigen zeggen, dit is nog niet die big bezoeker. Dit is een spervuur van maatregelen. En dat moet allemaal maar uitgewerkt worden. Ministers van Financiën moeten zich hierover buigen. Dat kan nog wel maanden duren voordat we duidelijkheid hebben of dat ook werkt. Geeft u ook uh, Rutte en daarmee ook de andere regeringsleiders die tijd? Nee, dat is gewoon onderdeel van die beoordeling. Huh? Dus... Ja. Uh, dat, dat, dat nemen we gewoon allemaal samen. En daar gaan we in de fractie uitgebreid uh, over praten. Goed. De Plasterk, hartelijk dank voor je eerste reactie. Ronald Plasterk van de Partij van de Arbeid. Hoort u. En zo duidelijk de Italiaanse premier Berlusconi. Die lijkt te zijn geslaagd voor het Europese examen. En voor nog iets anders. Maar daar hoort u zo meer over. Eerst naar de verkeersinformatie. John Hoka, Hoe is het op de weg? Eh, nou, het is minder druk vanwege de herfstvakantie in het zuiden van het land. 143 kilometer in totaal. De meeste vertraging op de A16 richting Rotterdam. Daar staat 12 kilometer tussen te Zonzeel en Randweg Dordrecht. File wordt veroorzaakt door een vrachtwagen met pech die blokkeert daar Randweg Dordrecht de rechte rijstoop. Je kunt er ook het beste bij te Zonzeel omrijden via Utrecht over de A59, de A27 en de A15. En nog veel vertraging door een ongeluk op de A50 Arnhem richting Zwolle. Ongeluk is gebeurd bij Epe, er staat 8 kilometer. En bij Epe is de linkerreis ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. De gast is hier vanochtend, handen de Jong. Hij is hoofdeconoom van ABN AMRO. Meneer de Jong, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, u zat gespannen mee te luisteren. Uh, onder andere naar meneer Plasterk, die nog niet kan beoordelen... of dit inderdaad stevige maatregelen zijn. Kunt u het al wel beoordelen? Nee, dat, dat kan ik natuurlijk ook niet echt uh, beoordelen. Uh, uh, mijn eerste reactie is toch dat uh, ik had eigenlijk uh, gehoopt op meer... Dus niet zo stevig? Uh, nou, uh, niet zo stevig als we gehoopt hadden. Hm. Waar had u dan op gehoopt? Uh, wij moeten natuurlijk ook de details nog uh, tot ons nemen. Maar we hadden toch, uh, uh, ik had zelf wel gehoopt dat er uh, iets meer duidelijkheid zou komen... over die uh, sterkere uh, begrotingsdiscipline. Uh, ik vind persoonlijk dat in het geval van Griekenland... Uh, de aandacht uh, uh, volledig uitgaat naar die uh, schuldreductie. Uh, Terwijl het echte probleem van Griekenland is dat die economie niet functioneert... Ik zie uh, heel weinig, uh, uh, althans in wat ik tot nu toe gelezen heb... over hoe die Griekse economie uh, weer op, uh, op het rechte spoor wordt gezet. Dus het is een beetje nog symptoombestrijding, nog een labmiddel? Uh, ik vind grotendeels uh, dat het een, een labmiddel is, ja. En zelfs erger misschien wel. Het is uh, op deze manier water naar zee dragen, als ik u zo hoor. Want als de economie van Griekenland niet gaat groeien... dan blijven ze problemen. houden. Dan houden ze ook uh, de schulden probleem. Ja, we moeten natuurlijk uiteindelijk... Uh, de. de de details afwachten moet ook zien hoe, als er andere regels komen, hoe iedereen zich daaraan gaat houden. Uiteindelijk is dat denk ik toch ook een cruciale factor in het geheel. Hoe gaat iedereen nu met de nieuwe situatie om? En dat is, allemaal, dat is eigenlijk allemaal afwachten. Natuurlijk wordt hun schuldenlast wel verminderd, gehalveerd. En dat geeft ze natuurlijk wat minder druk om steeds maar weer die schulden af te lossen. En dan hebben ze weer het meer geld om de economie op gang te brengen. Of, of uh, werkt dat niet zo eenvoudig? Nou, ja, wel. Hè, dat helpt natuurlijk. Maar laten we niet vergeten dat drie maanden geleden... eind juli um, is er al een, een eerder, bij een eerder akkoord... besloten tot een 21% schuldreductie. Nu gaat het over 50%. Dus In, in drie maanden tijd is er een hoop bijgekomen. Um, um, dit is natuurlijk geen exacte wetenschap. Het is moeilijk om precies uit te rekenen... hoeveel schuld die Griekse economie wel of niet kan dragen. Uh, dat hangt eigenlijk vooral af van of die... Economie weer gaat functioneren, weer, weer gaat groeien. Mm -hmm. uh, dus de vrees is natuurlijk dat je over een aantal maanden uh, toch weer met problemen te maken krijgt. Nou, hoorden we premier Rutte zeggen dat de Big bezoeker is ingezet? Het grote, uh, grove geschut om de euro te redden. Uh, u trekt al uw wenkbrauwen op. Uh, is dit niet, uh, bijvoorbeeld als we kijken naar dat noodfonds, waarvan de vuurkracht toch vergroot is, is verviervoudigd. Duizend miljard zou er komen. Uh, gaat dat voldoende zijn? Nou, ja, ik vind met alle respect dat u dat toch uh, uh, verkeerd formuleert. Dat, dat noodfonds blijft zo groot als het is, uh -huh. maar het gaat worden ingezet als een, uh, als een verzekeraar. En daarmee wordt inderdaad de vuurkracht wel vergroot. Maar het is niet zo dat er extra geld... Er komt geld... niet duizend miljard aan cash in, wat direct niet... nee, besteedbaar is. Nee, de bedoeling is... Het grote probleem op het ogenblik in markten is... dat marktpartijen eigenlijk niet meer bereid zijn... om Italië en Spanje ook te financieren. En de, de bedoeling van, van deze maatregel is nu om te zeggen... weet je wat, als je een Italiaanse staatslening koopt... en er komt in de toekomst toch een probleem met de betaling... dan is de eerste 20%. procent... Dat getal is overigens niet genoemd, maar daar van tevoren werd over ja. gesproken. Dan is de 20% eerste verlies. dat komt ten laste van het noodfonds. En, en de bedoeling is. dat het dan voldoende vertrouwen in de markt teweeg brengt. zodat marktpartijen weer wel op vrijwillige basis. Italië en Spanje willen financieren. Het, het gaat om garanties. Is, is dat voldoende dan wat daar afgesproken is? Nou, dat, dat moet natuurlijk blijken. Uh, uh, ik heb de afgelopen dagen. Uh, met, uh, met obligatiehandelaren gesproken. Uh, nou, die hebben zo hun twijfel. Uh, maar, maar nogmaals, uh, ja, het, het zal moeten blijken. Zullen maar eens in Italië gaan vragen hoe ze er daarop reageren? Correspondent Bas Mesters in Rome. Uh, Bas, uh, heb je al reacties gehoord? Uh, heeft Berlusconi het bijvoorbeeld goed gedaan? Nou ja, Berlusconi uh, zou je kunnen zeggen is geslaagd, maar niet met een tien. En uh, het is ook duidelijk dat hij... Oh, sorry. Dat hij met regelmaat... Uh, moet terugkomen om herexamen te doen. Er uh, zitten allerlei evaluaties zijn er ingebouwd. Hij moet op 15 november bijvoorbeeld al met een actieplan komen, waarin alle plannen die hij nu voorstelt ook daadwerkelijk concreet worden ingevuld, en alle plannen die er worden voorgesteld moeten in de komende acht maanden worden ingevoerd. Kortom. Um, en voor, voor een deel moet ik ook zeggen dat er gewoon plannen zijn gepresenteerd die hij al had doorgevoerd in, in de zomer. En daar wordt nu lof voor uitgesproken, terwijl dat helemaal niet nieuw is. Bijvoorbeeld het begrotingstekort terugbrengen tot nul in 2013, dat had hij al beloofd. Mm. En daar heeft de, de brief van de, de regeringsleiders het meeste lof voor. Dus dat is een beetje verrassend, zeg maar. Terwijl als ze juist hem zo de duimschroeven hadden aangedraaid... ...om nog veel meer concrete maatregelen te nemen. Okay. De andere maatregelen die hij presenteert... ...zijn vooral uh, uh, plannen om maatregelen te nemen. Aha. En, en wat voor plannen zijn dat dan? Nou, daar kan ik er een aantal van noemen. Dat is die beroemde pensioensgerechtigde leeftijd. Die wordt verhoogd geleidelijk aan tot 67 jaar in 2026. Maar daar zit een deel van de pensioensgerechtigden niet in. De mensen die al eerder... 35 jaar gewerkt hebben aan één stuk. Die kunnen al eerder met pensioen. Dus dat is niet tegemoet gekomen aan Europa. Een andere maatregel is jongeren en vrouwen aan het werk helpen. Ook met Europese fondsen. Um, verder wordt het mogelijk om mensen om economische redenen te ontslaan. Dat was in Italië heel moeilijk omdat er geen goede bijstandsregeling is. Zijn de mensen in hun werk enorm beschermd. Maar dat leidt tot een enorme um, inflexibiliteit van de arbeidsmarkt. Dat proberen ze nu dus te gaan veranderen. Verder zullen er staatsbezittingen worden verkocht voor ongeveer 5 miljard. Het overheidsapparaat wordt gesaneerd, de bureaucratie aangepakt... Um, nou, en nog veel meer van dit soort plannen. Maar nogmaals, dat moet allemaal nog ingevuld worden. En als je het hebt over de reacties, als je kijkt naar de vakbonden die zeggen... ja, dit gaat veel te ver, dit gaat helemaal over de rug van de zwakkeren oppositie zegt hetzelfde. De studentenbeweging die is al boos. Iedereen staat alweer klaar om de straat op te gaan. Dus het is nog maar de vraag of Berlusconi... die sowieso al niet meer vertrouwd wordt... of die dit er in Italië doorkrijgt. En als hem dat niet lukt... Ja, dan staan we weer helemaal aan het begin van het probleem. Ja, nou, Bas Mesters, dank je wel vanuit Rome. Even terug naar Ham de Jong, hoofdeconom van ABN Ammo. Meneer de Jong, Italië, is dat nog een, een... twijfelgeval? Kan dat ook nog goed in het eten gooien? Of heeft Italië een te sterke economie en rennen die het wel? Um. Nou, dat kan zeker roet in het eten gooien. Eigenlijk is na 21 juli is Italië het grote probleem geworden. Eh, omdat eh, Italië dreigt de toegang tot financiële markten te verliezen. Eh, daarom is er ook zoveel druk op Italië om zijn overheidsfinanciën op orde te brengen. Ja, ze zijn afgewaardeerd, hè? even voor de zekerheid. Ja, voor de duidelijkheid. Eh, eh, en wat we nu net ook in dat stukje hoorden met Bas Messers, eh, eh, komen er allerlei maatregelen. Een deel daarvan eh, zijn er eigenlijk op gericht om die economie te hervormen, om de groeidynamiek te verhogen. Um, dat is heel erg goed. Het probleem daarmee is dat dat uh, op korte termijn gaat... ten koste van de veelzekerheden die mensen denken dat ze hebben. Dus het draagvlak voor dat soort maatregelen is, uh, is, is heel erg zwak. Uh, toch denk ik uiteindelijk dat als we de Europese economie... en als we vooral de economie in het zuiden van Europa... als we die uh, op het goede spoor willen zetten... dan, dan zal er behoorlijk, uh, behoorlijke structurele hervormingen nodig zijn. Belangrijk in dit opzicht is het vertrouwen. Heeft u het idee dat met dit akkoord bijvoorbeeld dat vertrouwen terug is? Dat, dat ondernemers het aandurven om bijvoorbeeld te investeren? Dat ze er um, maar voor willen gaan? Uh, nou, wat, ik, wat ik de laatste tijd heb gemerkt uh, in uh, gesprekken met, uh, met klanten... Uh, is toch dat dat vertrouwen heel erg uh, zwak is. Uh, de twijfel die er vooral is, is uh, of we eigenlijk wel een, uh, ja, een munt kunnen hebben met landen... Um, waar de economie toch heel anders functioneert dan, dan die bij ons. Um, uh, ik zie niet zo 1, 2, 3 dat, uh, dat, dat dat hierdoor nu allemaal gaat omslaan. Maar dat is zorgelijk, want dat is, dat is de backbone van onze economie, van onze samenleving. Ja, nou dat is natuurlijk zorgelijk. En daarom is het ook jammer dat, voor zover ik het nu kan bekijken. Uh, dit, dit akkoord uh, weinig, uh, weinig inhoud biedt uh, op het... Uh, ja, op, op het veranderen van die situatie. Dus het versterken van die structuur van die zuidelijke economieën. Goed. Hande Jong, dank voor uw komst naar de studio. En voor uw analyse van het akkoord dat vannacht dus tot stand is gekomen. Hande Jong is hoofdeconoom van ABN AMRO. Ja, duidelijk is in ieder geval geworden dat de banken gaan meebetalen. En fors ook de helft van de schulden wordt afgeschreven. Dat komt op hun konto. Reactie van de Nederlandse Vereniging van Banken krijgt u na half negen. Voorzitter staal spreken we dan.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 een handige website waar u in één oogopslag alle voorraadmodellen van uw Peugeot dealer kunt vinden. Met al het voordeel dat bij voorraadmodellen hoort. En zo rijdt u in no time een fonkelnieuwe Peugeot. Kijk snel op PeugeotWebstore.nl. Wie heb je nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamertemperaturen. 1 graadje ogen, hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remeha iSense Klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man! Kijk op Remeha.nl.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 Akkoord, Eurolanden, over nieuwe aanpak crisis. En de politie schrijft een miljoen minder boetes uit. Half negen is het. Goedemorgen, ik ben Dorald Megens. De regeringsleiders van de Eurolanden zijn het in Brussel eens geworden over nieuwe maatregelen om de crisis te bestrijden. De uitkomst van de top wordt positief ontvangen door beleggers in Oost-Azië tegen de beurzen. En verwacht wordt dat de Europese beurzen over een half uur zo'n 2% hoger openen. EU-president Van Rompuy sprak vannacht van een alomvattend pakket. dat de komende weken verder vorm moet krijgen. Een van de afspraken is onder meer dat de Europese banken... 50% van de Griekse schulden moeten kwijtschelden. En ook wordt het noodfonds voor de euro versterkt... zodat ingrijpen mogelijk is tot een bedrag van ongeveer 1000 miljard euro. Oftewel een biljoen, zegt bondskanselier Merkel. We zeggen dat we ongeveer een biljoen euro daarstellen kunnen... Maar dat varieert, en het is niet bezifferbaar. Daarom moet het hier bij een ongefähren angabe blijven. De precieze uitwerking volgt nog. De Europese landen steken er in elk geval geen extra geld in. Er wordt onderzocht of institutionele beleggers van buiten de eurozone, zoals China, via het IMF kunnen bijdragen. Later vandaag praat president Sarkozy daarover met de Chinese president Hu Jintao. Premier Rutte noemt het in Brussel bereikte akkoord een hele grote stap. Volgens hem is op alle onderdelen grote vooruitgang geboekt. Het was inderdaad niet makkelijk. Er moesten natuurlijk toch ingewikkelde noten worden gekraakt de afgelopen uren. Maar er is gelukkig wel iets gebeurd. Ik ben tevreden over de uitkomsten van deze top. We hebben denk ik op vier manieren nu het fundament gelegd onder Europa en ook onze muntunie weer verstevigd. En dat was hard nodig. Rutte wees onder meer naar de afspraken over een strengere begrotingsdiscipline. De Franse president Sarkozy gelooft dat de eurozone forse maatregelen heeft genomen waarover de wereld opgelucht zal zijn. Je denk que le résultat sera accueilli avec soulagement par le monde entier qui attendait des décisions de la part van de, de Komende tijd zullen allerlei afspraken in de EU-landen moeten worden vastgelegd, met name van Italië worden ingrijpende maatregelen verwacht.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 Eind vorig jaar schafte minister Opstelte de bonnenquota af. Maar mogelijk komt de daling ook doordat agenten moeite hebben... met de hoogte van de boetes, zegt het Openbaar Ministerie. Dat agenten daarom bijvoorbeeld minder uh, vaak schrijven... Uh, maar uh, in eerste instantie in waarschuwing geven. Verder kun je ook denken dat de politie andere prioriteiten heeft... dat ze uh, andere zaken moesten doen en uh, minder aandacht hadden voor het verkeer. En weer is er gedoe bij Ajax rondom Johan Cruijff. Andere leden van de Raad van Commissarissen schrijven in een brief... dat Cruijff de benoeming van Marco van Basten als technisch directeur... heeft gefrustreerd door steeds aanvullende eisen te stellen. En de Raad vindt dat onacceptabel. Verslaggever Arno Vermeulen. Die brief is, uh, is geen uh, brief die door een straatvechter is geschreven. Er is heel goed over nagedacht wat er in die brief uh, staat. Uh, het is uh, zeer zorgvuldig geformuleerd. Zo'n dus woord als onacceptabel staat er ook zeer bewust in. Dus als je dan niet meegaat in een voorstel... om dus te reageren en je achter Van Basten te stellen... dan is het dus niet acceptabel, dus heb je een breuk. Van Basten besloot uiteindelijk af te zien van de functie als technisch directeur... omdat er te veel mitsen en maren aan zaten. En dat was Nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag trekt er veel sluierbewolking over het land, waardoor de zon het moeilijk heeft. In het westen is de sluierbewolking zo dik dat de zon geregeld schuil gaat. In het oosten prikt de zon gemakkelijk door de bewolking heen. Er staat een matige, op de Wadden vrij krachtige zuidoostenwind. door wordt 13 graden in het noorden tot 16 in het zuiden. Vanavond en vannacht blijft het wisselend bewolkt en ontstaat in het binnenland plaatselijk een enkele mistbank. Het koelt af naar 10 graden aan zee en 6 in het oosten. Morgen blijft vooral het noordwesten gevoelig voor dikke wolkenvelden. Mogelijk valt op de wadden zelfs een spatje regen. Elders in het land zien we morgen een mix van wolkenvelden en zon. Met 14 graden in het noorden tot 17 in het zuidoosten is het vrij zacht voor de tijd van het jaar. En doordat er weinig wind staat voelt het aangenaam aan. Ook zaterdag is het nog zacht en overwegend droog herfstweer. Vanaf zondag neemt de bewolking toe en wordt de kans op regen groter. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. In totaal zat er 128 kilometer file. Dat is minder dan gebruikelijk vanwege de herfstvakantie naar het zuiden van het land. Toch op een paar opmerkelijk lange files. Zonder meer de A9 naar Amstelveen. Nog 9 kilometer langzaam rijden tussen Beverwijk en knopend Raasdorp. Op de A12 Arnhem naar Utrecht staat nog 10 kilometer bij Maarsbergen door een ongeluk. En op de A16 naar Rotterdam nog 9 kilometer tussen kroopend Zonzeel en Randweg Dordrecht. Daar stond een vrachtwagen stil, maar inmiddels zijn alle rijstokken weer vrijgegeven. En op de A27 vanuit Almere naar Utrecht, daar is een ongeluk gebeurd bij Beelthoven. Er staat inmiddels 6 kilometer, de linker is daar dicht. En nog vrij druk op de A50 vanuit Arnhem naar Zwolle. Er staat tussen knopend Beekbergen en fase nog 10 kilometer na een ongeluk. Daar zijn inmiddels alle reizen ook weer open. Zwitserleven is door onafhankelijke adviseurs al drie keer beoordeeld als beste pensioenverzekeraar. Met eenvoudige en transparante producten. Zoals het exclusief pensioen. Ook dat is het voordeel van vooruitdenken. Doe nu de pensioenberekening op zitsenleven.nl of ga naar uw adviseur. Koffie. Ik moet toch wachten op het laden van. Hey.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 Voor een 7-8 cruise van 749 euro... gaat u naar uw reisagent of hollandamerica.nl. Werken wordt nog leuker met supersnel internet. En nog leuker omdat het raadloos is. Met de gratis wifi-modem bij Basis van Ziggo Zakelijk. bel 0800 0620. Versterk uw leiderschap door inzicht in drijfveren. Management Drives. Mastering Leadership. Op zoek naar een alternatief voor aandelen of uw spaardeposito...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 Goedemorgen, het is negen uh, minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Nou, de eurotop van de afgelopen nacht is ook duidelijk geworden dat de banken flink moeten bijdragen. Er is extra kapitaal nodig, de buffers van de banken moeten worden verhoogd... en de investeringen in Grieks staatspapier moeten voor de helft, 50 vrijwillig worden afgeschreven. Voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken, Boelestaal, goedemorgen. Goedemorgen. Wat vindt u de meest opmerkelijke, misschien meest ingrijpende maatregel die is afgesproken, wat betreft de banken dan? Nou, laat ik voorop zeggen dat, dat deze afspraken... daarmee is het minimum gedaan... en ook wel een stevig minimum als antwoord op het symptoom. Maar uh, ik ben nog zeer... Uh, ja. Uh, pessimistisch gestemd over de vraag... wat men nou doet met de oorzaak. Dat zijn namelijk het ontstaan van overheidsschulden. Ja, daar zijn vage afspraken over gemaakt. Ja, daar hoorden we net ook de deskundigen al over. En om de Griekse economie te stimuleren... Hè, om dat weer op poten te krijgen... daar hoor je ook niet veel over. En dat heb je toch echt nodig om problemen in de toekomst te voorkomen? Zo denkt u er ja, ook over. Ja, dat geldt ook voor uh, Italië. Daar zijn wat uh, dingen afgesproken... maar maatregelen zelf, laat staan, besluiten... zijn nog niet genomen. Dus... Uh, de begrijpelijk, de Europese leiders, uh, uh, nogmaals, het is, het is goed dat nu in elk geval een stevig antwoord is gekomen als antwoord op het symptoom. Maar de oorzaak zijn het ontstaan van overheidsschulden en daar is nog geen spoor van uh, uh, concrete afspraken over gemaakt. En dat, dat biedt uh, zorgen. Want, meneer Stel, waar maakt u zich dan zorgen over? Wel, uh, aan welk scenario denkt u? Nou ja, Het ontstaan van overheidsschulden, dat, dat is het grote probleem. Dat hebben we ook in Japan gezien. En als je dat niet adequaat oplost... dan kun je heel erg lang met een zwakke economie blijven modderen. En je zag dit voorjaar uh, dat, dat de Europese economie aan het opkrabbelen was. En je ziet dat de geldmarkt tot stilstand komt... omdat die grote onzekerheid erin zit... of wij het probleem ook uh, in de wortel uh, kunnen oplossen. En daar is politiek leiderschap voor nodig. En daar is dus ook voor nodig dat niet politici beslissen over maatregelen die genomen moeten worden... als landen zich niet houden aan begrotingsafspraken. Hm. En die geldmarkt, komt die nog meer tot stilstand... door de maatregelen die de banken betreffen? Dat zij voor de helft die uh, Griekse staatsschulden moeten afschrijven? Nee, kijk, nee, de, de, de, iedereen heeft in dit scenario... als het gaat om dit onderdeel, wel rekening gehouden dus op zichzelf genomen, hoeft dat geen belemmering voor de geldmarkt te zijn. Een belangrijke stimulans voor de geldmarkt kan zijn... als er vertrouwen uh, is in de toekomst. Uh, en de, het vertrouwen in de toekomst moet gemaakt worden... Doordat politieke leiders laten zien dat dit soort problemen niet meer kunnen ontstaan. Dat ja. landen niet meer in dit soort problemen terecht kunnen komen. Je dan staat, komt die... Het is eigenlijk wel schokkend wat u zegt. Want in feite zegt u, er is alleen maar meer tijd gekost. Nou, en, en nee, verder dat, niet. Dat zeg ik niet. Nogmaals, ik vind het, het, het, het, het is het minimum, maar ook een stevig minimum als antwoord op het symptoom. Maar ja. er moet nu doorgepakt worden. Dat is overigens ook de inzet van Nederland geweest. En daar is ook wel iets van terug te vinden... omdat een van de commissarissen een uitbreiding van bevoegdheden krijgt. Maar dat moet veel en veel steviger. Hm. En dat er daarnaast ook uh, uh, gekozen is voor versterking van kapitaal van banken... dat wordt ook in de bankwereld wel erkend als belangrijk. Maar waar de bankwereld wel voor waarschuwt... is dat we niet moeten uh, komen in situatie... waarin we allerlei dingen opstapelen. He, we praten over bankbelasting, we praten over transactiebelasting... kapitaalversterking. als je dat allemaal bij elkaar... Optelt, ja, dan uh, is dat een absolute bedreiging voor de kredietverlening en dus een bedreiging voor de reële economie. Dus de herkapitalisering, eh, daar moet het stoppen. De kapitaalbuffers nou, die verhoogd moeten worden. Is 30% is, is weer een behoorlijke stap. Nederlandse banken staan daar overigens goed voor. Er, is, uh, er zijn in, ten aanzien van de Nederlandse banken geen zorgen als het gaat om het kapitaal. En dat is ook heel iets anders dan dat de geldmarkt stil ligt. De geldmarkt heeft te maken met het feit dat banken elkaar moeten kunnen vertrouwen om geld uit te lenen. En als je denkt dat banken in Frankrijk niet solvabel zijn, dan word je daarin benauwd. Uh, als het gaat om kapitaalversterking, nogmaals, dat hebben we ook met Basel III. Daar zijn de Nederlandse banken al zo goed zelf mee klaar. Dat er nu nog eens een 2% bovenop komt, dat, dat is als maatregel uh, wel de goede richting. Want primair moet je het hebben van kapitaalversterking van banken. Mm -hmm. Maar als je dat ook nog eens wil combineren met uh, uh, ja, de, de transactiebelasting, uh, de bankenbelasting. We hebben de versterking van het depositogarantiestelsel, die stapeling... Als je dat soort dingen stapelt, dan is er een absolute bedreiging... voor kredietverlening en hypotheekverlening. En dat zet onze economie uh, in de ruststand. Precies. Boelenstaal, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken. Dank voor uw snelle reactie. Graag gedaan. Ja, economie wordt niet gestimuleerd, zegt Boelenstaal. Hoe denken ze daar verderop in de financiële wereld over? Op de beursvloer bijvoorbeeld in Amsterdam, daar is Marco robin Visser. Ik moet zeggen dat ik hier uh, op de beursvloer ook niet echt ontzettend spattende enthousiaste uh, reacties uh, hoor. Ik zat net even met Bart Lijnsen te praten van Nijenburg. Die uh, heeft inmiddels al zijn scherm aangezet. Het wachten is natuurlijk hier straks op de gong van 9 uur. Maar hij kan hier nu ook al wel zien uh, hoe de markten uh, reageren op wat er vannacht in Brussel is besproken. En uh, meneer Lijnsen, het houdt voor u ook niet over, hè? Nee, het houdt niet over. Uh, we zien een gematigd positieve reactie. Wat waarschijnlijk meer gedreven is door uh, wat wij in het vakjargon relief noemen. Uh, dat ze niet... Opluchting. Opluchting, ja. Dat ze niet rollenbollend, vechtend, hun ego, korte termijnbelangen, achtend. Uh, de boel hebben lopen opblazen gisteravond. Ja. Uh, dan dat er echt een fundamentele oplossing is gekomen. Nee. U zit vooral te kijken naar dat ene scherm met een rode grafiek en een, en een witte grafiek. Dat zijn renteontwikkelingen. Ja, dat zijn de renteontwikkelingen. Dit meet de spread tussen de Duitse, of in deze grafiek in ieder geval, de Duitse en de Italiaanse rente. En wat leest u daar nou uit? Uh, dat de Italiaanse rente ten opzichte van de Duitse rente licht verbetert. Dus dat het probleem van Berlusconi iets minder wordt. Uh, maar als je dat wat langer kijkt, dan zie je dat dit kleine stukje verbetering wat we nu zien... in het helemaal niet valt ten opzichte van de, lange tre ja, de trend. We moeten nog heel wat verder verbeteren. Wil, hier, ja, wil dit echt opgelost zijn? Wat zijn we er nou allemaal met z'n allen mee opgeschoten... met die grote vergadering vannacht in Brussel? Dat we vandaag nog een euro hebben. Oh, nou, dat is een hele opluchting. Ja, dat hadden we oh. bijna niet meer gehad. Het kan altijd nog slechter, wil u maar zeggen. Ja, het kan altijd nog slechter, ja. Maar dat is het dan ook. We hebben die euro nog als een groot zorgenkind, een zorgenmunt. Ja, ze hebben zichzelf weer wat meer tijd gegeven om het uit te werken. Uh, ik heb net wat, wat dat plan doorgelezen. Als ik dan lees dat ze volgend jaar maart pas ergens... met aanbevelingen voor structuurwijzigingen komen... Dat is uiterst zorgwekkend. Goedemorgen. Nou, Marcel en Lara, leuker kan ik het niet maken hier vanaf Beursplein 5 op dit moment. Nou, het dan maar. Ja. Zullen we het ook maar even loslaten, dat nieuws uit Europa? Want duizelt u misschien inmiddels wat? We gaan het zo hebben over het huis van de overleden schrijver Harry Mulies. Dat wordt een filiaal van het Letterkundig Museum. Hier staat John Hoka. Hoe op de weg, John? Nou, ik heb nog twee opvallende files door ongelukken richting Utrecht. Zo op de A12 komen vanuit Arnhem. Bij Maarsberg nog 10 kilometer. Daar is de linkerreist ook dicht. En op de A27 vanuit Almere. Bij Beeltoven 8 kilometer. En ook daar is de linkerreist ook afgesloten. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. We hebben ook nog nieuws uit de zorg vanochtend straks over reorganisatie van ziekenhuizen. Nu over het personeel, want de komende jaren zijn steeds meer mensen nodig in de zorg. Maar meer dan de helft van het zorgpersoneel denkt aan een overstap naar ander werk. Blijkt uit onderzoek van Abfacabo FNV. En van die vakbond is Elise Merlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom willen die mensen weg? Ja, nou, de belangrijkste reden uh, is de werkdruk. En uh, als tweede reden wordt genoemd salaris en ook de ontwikkelingen. Hè, om je verder door te uh, um, ontwikkelen in de, in, de, in de sector is een van de redenen om, om te vertrekken. Ja, het is, het is buitengewoon schokkend, want één op de tien mbo'ers die vertrekt. En die zijn eigenlijk het allerhardst nodig, uh, de verzorgenden en verpleegkundigen. Zegt zeg steeds vaker dat ze om willen zien naar een andere baan en dat ze dan ook zeker niet meer zullen kiezen voor de zorg. Ja, u zegt de mbo'ers, het gaat vooral om jonge mensen? Het gaat vooral om jonge mensen, want in het onderzoek blijkt ook nog eens dat uh, de helft van het aantal mensen wat wil vertrekken, jonger is dan 35. En um, ja, met het oog op de dubbele vergrijzing, uh, we worden allemaal gelukkig steeds ouder. En de mensen die nu in de zorg werken, hebben ook al een uh, behoorlijke gemiddelde leeftijd. En op het moment dat wij nu moeten erkennen in ons onderzoek, dat vooral jongeren uh, eigenlijk willen vertrekken... Stel de economie trekt straks weer aan, ja, dan hebben we echt een probleem met elkaar. Hmm. Stel dat het ze lukt, dat ze inderdaad eh, onder werk vinden. Als meer dan de helft van het zorgpersoneel vertrekt uit de zorg. Wat voor consequenties heeft dat? Nou, dat betekent gewoon dat er onvoldoende handen aan het bed zijn en dat zou natuurlijk gewoon voor de toekomst, voor de toekomstige zorgvraag uh, voor mensen die het hard nodig hebben, een, een drama zijn. Dus ja, we, we moeten eigenlijk gewoon snel aan de slag om te zorgen dat, uh, dat die mensen blijven. Ja, en, en hoe zit het met de aanwas van onderop uit de opleidingen? Komen daar genoeg mensen uh, vandaan? Ja, op dit moment uh, stromen er veel uh, mensen in het uh, MBO en het HBO. Hè, dus veel mensen die verzorgen of verpleegkundigen willen worden. Maar, um, ja, op het moment dat wij nu ervaren dat de jonge mensen die er nu zijn zeggen van. Ja, uh, vanwege die werkdruk, vanwege het perspectief, vanwege het salaris, ja, uh, weten wij toch niet zeker of wij zullen blijven. Ja, betekent dat dat die jonge aanwas natuurlijk wel heel mooi is, maar als dat maar voor een paar jaar blijft, omdat men anders toch aan de laten gaat trekken, ja, dan is dat geen goed teken. Nee, dus er moet iets gebeuren aan het salaris, aan die werkdruk, aan die perspectieven, maar is dat wel mogelijk in de zorg? Ja, dat is zeker mogelijk. Volgens mij uh, zijn, uh, dat blijkt ook uit het onderzoek, veel mensen, juist in die functies waar we zien dat, uh, dat men eigenlijk geneigd is om te vertrekken op het moment dat men overweegt om, uh, om een andere baan te zoeken, uh, men buiten de zorg wil, uh, wil gaan, uh, gaan zoeken, dat men uh, ook bang is voor hun baan. En uh, de bezuinigingen, uh, die treffen natuurlijk ook de zorg. Uh, 93% van de mensen die zegt van, uh, wij merken dat gewoon aan. Aan de lijve. En dan zegt gewoon uh, de helft van de mensen die nu in de verpleeg- en verzorgingshuizen werken: van ja, wij zijn bang om onze baan te verliezen. En in, in de geestelijke gezondheidssector zegt een derde deel dat. En, en bij, bij jongeren geldt nog eens een keer dat 50% bang is om zijn baan te verliezen. Ja, dat zijn dingen die, die werkgevers. Niet om duidelijk. heel nadrukkelijk moeten oppakken met al die feiten van... zijn er straks nog wel genoeg mensen van zorg dat je ze in ieder geval nu behoudt. Goed, we dachten even dat u weg was. Maar bedankt voor ook het afronden van het commentaar. Elise Merlijn van Abvacabo FNV. Tien minuten voor negen is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik had u nog het uh, Harry mullis Museum beloofd. Het moet de ontdekking worden van de eigen compacte hemel van Harry Mullis. Een bezoek aan de etage waar hij uh, zijn boeken schreef. Het Mulishuis aan de Leidse Kade in Amsterdam. De hoofdstedelijke dependance van het Letterkundig Museum gaat open in 2013. En Jeroen Wielaert keek alvast even rond met de vrouw van Mulis, Kitty Saal. Uh, we zien een mooie uh, imstoel met voetenbank. En dat was de plek waar hij veel zat, veel zat te denken. <laughs> een soort zijkamertje van het geheel. Ja, ik noemde het altijd een beetje zijn Egyptische kamer. Omdat hier ook al die Egyptische spulletjes staan. En, en weet je, dat is echt zo'n ver verzameling. En hij had altijd hier die televisie aan op teletext, Dus hij hield daar ook bij wat er in de buitenwereld gebeurde. Als je goed kijkt, zie je dat het ook helemaal ingebrand is in, in de beeldbuis. Harry was vooral hier, in deze totale ruimte, het kleine heelal van Moelis. Ja, het moeilijk universum. Ja. ja. Een laboratorium? Ja, dat is niet alleen. Want dat gebeurde natuurlijk overal. Dat zei hij ook. De beste ideeën kreeg hij als hij in de tram stapte of onder de douche stond. Dus het is niet dat het alleen maar hier gebeurde. Maar hier nam hij wel de tijd om, om na te denken of er nou een comma of een punt moest staan. Dat, dat soort belangrijke beslissingen werden hier genomen. Hij had de ruimte wel, want het is gewoon een hele ruime etage. Ja, ik ja, denk meer dan 100 vierkante meter. We staan uh, in wat toch een, op een woonkamer lijkt. Een ronde tafel, twee sofa's, een ruime bank. Hij had de ruimte. Hij nam ook de ruimte... <laughs> Hij liep ook, hij ijsbeerde hier ook. Als hij aan het werk was, dan was hij daar bij zijn computer. En dan liep hij hier door de hele ruimte om dan weer even hier te gaan zitten. En om weer terug te gaan naar het werk. Deze hele ruimte, de voorwerpen, de kasten, de boeken, de busten van Goethe. Dit is hem. Ja. Dit is Harry Moelich. En zijn werk. Ja. ja. Er staat hier niets zomaar. De beroemde rijen pijpen ook nog. Alles is exact zo gebleven als de dag dat hij stierf. Ja. En zo zal het blijven. En het is ook zijn diepste wens geweest dat dit een museum wordt. Ja, hij is eigenlijk zijn leven lang bezig geweest... met het archief zo volledig mogelijk te bewaren. In de hoop dat het uiteindelijk allemaal bij elkaar mocht blijven... en dat het een museum zou worden. Hij wilde museaal worden. Nee. Hij was het al. Hij ging er gewoon vanuit dat hij het al was. Maar hij wist ook dat het niet. Dat Nederland is dat niet gebruikelijk. En hij wist ook dat het moeilijk zou zijn en moeilijk zou worden. Dus hij wilde ons ook zeker niet met die zware taak opzadelen. Van het moet een museum worden. Maar als je gewoon in zijn hart keek, ja, dan was dat zijn wens. Tot slot nog even een blik op die print daar. Een ondergronds labyrinth van trappen en pilaren. Het beroemde werk van Piranesi, zoals het is nagebouwd in de film. De ja. ontdekking van de hemel. Ja, hij vond dat een van de mooiste, want het is een hele serie. En hij vond deze absoluut de mooiste. Centraal in het totaal van dit prachtige labyrint. Ja, ja. Ja, nee, daarom. Het, uh, het is een labyrint. Harry was een labyrint, en, en dat zie je daar ook weer terug. U hoorde Kitty Saal, de vrouw van Harry Mulus, in gesprek met Jeroen Wielaert. De Nederlandse restaurantgids Lekker komt vandaag weer uit. Er ja, zijn geen grote verrassingen dit jaar. Top 3 bestaat uit het Zeeuwse restaurant Oud Sluis. De Zwethul in Schipluiden. En op de derde plaats de Libraïe in Zwolle. Opvallend is wel dat het Amsterdamse restaurant rond Blauw... maar liefst 29 plaatsen zakte. Het staat nu ergens halverwege de lijst... terwijl het twee Michelin-sterren heeft. Meneer Blauw, goedemorgen. Goedemorgen. Wat heeft u daar in die keukens aan doen? Ja, gewoon hetzelfde als de het jaar daarvoor. Ja, cool. Maar uh, ja, ik heb uh, verder mijn mond open gedaan over de gids. En daar word ik nu op afgerekend. Ja, dat had u niet moeten doen, hè, meneer Blauw. Nee, dat is heel stom geweest. Maar goed, uh, ik, ik blijf erbij, wat ik ervan vind. En uh, ja, goed, als dit, als dit dan de consequenties zijn. Ik vind het heel erg uh, kort door de bocht. Maar goed, dat, dat vinden heel veel mensen. Maar ja. Herhaal nog eens de kritiek die u vorig jaar had, meneer Blauw. Uh, ik vind dat uh, er lekker... Het zijn twee hoofdinspecteurs. Uh, de heer Vogel en de heer Vonk. Die gewoon op persoonlijke titel en op persoonlijke rancune beoordelen. En niet uh, in het oog wat de gast vindt. En uh, ja, lig je ben goed in het, in het straatje, dan sta je er goed in. en lig je wat minder en doe je je mond open dan, dan word je afgemaakt. Want en, uh, wat voor aanwijzingen heeft u daarvoor? Dat zij dat allemaal op persoonlijke titel doen en dus ook persoonlijk afrekenen? Ja, ik, ik heb dat niet op video of bij be beeld, maar ik, dat weet ik gewoon. Ja, daar kunnen we niet zoveel mee. Wat, wat, wat zijn aanwijzingen uh, dat u heeft dat deze inspecteurs niet goed te werk gaan? Nou oh ja, ze, zij beoordelen gewoon op wat, wat, wat zij vinden. En eh, ik vind dat je een gist moet maken wat, wat de gast vindt. en Wat Michelin doet. En Bob eh, de liberei staat op drie. Nou ja, Jonny en, en, en Sergio zijn far away gewoon uh, stukken voor op de rest van Nederland. En die hoort gewoon uh, eigenlijk gezamenlijk op één te staan. Hm. Maar, maar ja, Jonny heeft ook wel eens zijn mond erover open gedaan. En uh, ja, daar word je gewoon afgerekend. Ja, wat, moet, wat moet ik bewijzen? Ik, bedoel, ik, ik, ik, weet, ik weet dat het zo is en ik vind dat. Nou, dat er, is u moet het alleen bewijzen tegenover uw klanten natuurlijk. En ja. er wordt wel eens gezegd een Michelin-ster halen bijvoorbeeld de waardering halen dat is één ding het houden dat is veel moeilijker slaagt u daar wel in dan heeft u dezelfde ja. kwaliteit nog ja absoluut ja, ik vind we draaien als ik, uh, volle bak in Amsterdam en uh, de gasten zijn super tevreden en uh, bijvoorbeeld uh, ja en ik ben ervan overtuigd in Michelin is ook geweest en ik heb gesprekken gehad dat ze dat ze zeer positief waren dus die twee sterren houdt u wel ja, ja, dat weet je nooit. Dat is, altijd een, uh, dat is altijd afwachten natuurlijk. Als ik dat van tevoren weet, dan uh, hoeft die gisteren ook niet uit te komen, of het boekje. Maar uh, daar ga ik wel vanuit en daar ja. werk ik ook keihard voor. Dat is belangrijk natuurlijk, kan ik mij voorstellen. En ook die Lekker 2012 is, is belangrijk. Uh, heeft dit gevolgen voor uw, uh, voor uw restaurant? Nee, absoluut niet. Komen er minder ik... mensen? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat uh, juist mensen gaan kijken van... Nou, ik wil wel eens zien of dat zoveel okay, slechter is ja. geworden in de ogen van Lekker. En uh, Iedereen is welkom. Uh, ja, maar een voorbeeld, de, de fuik in Aals, Dat is die jongen die het net heeft overgenomen. En, ja. en die, die, die, zakt, die zakt 40 plaatsen of zo. En dat kunt u ook niet verklaren. goed? Ja, dat, is wel, dat is gewoon belachelijk. Meneer Blauw, dank dat u uw teleurstelling wilde delen met ons. Ja hoor, graag gedaan. En hoofdredacteur Makkie Mulder van Lekker zegt trouwens nog in een reactie... dat er absoluut geen sprake is van een persoonlijke fete. Ron Blauw hoort nog, hoort nog steeds bij de 100 beste restaurants van Nederland. En hij kan nog steeds heel erg goed koken. <lacht> Meneer Blauw, zo, dan heeft u weer binnen. Sport op Radio 1. Zaterdagavond om 7 uur. De Eredivisie. Roda Ajax. Wat komt voor? Is dat gelijk maken? Nee. Hier heeft Ado. Ja, ja. Hij zit ja. er weer in. Door, hij zit er weer in. Excelsior RKC. Keert ook deze inzet. En is er een volgende aanval. En hier zelfs nog een kans. En om kwart voor negen. ziet hem bijna eigen goal. Dan wordt hij van de lijn gehaald. Twente PSV. Als tegenstanders tegenstander dat dan met een wippetje op de lat schiet. En dan staat Twente met 2-1 voor. NOS langs de lijn. Zaterdag van 7 tot 11. Radio 1.